Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Tilburgse hoogleraar Dierik Stapel kon jarenlang onopgemerkt frauderen... door het gebrek aan een kritische wetenschappelijke cultuur. Dat staat in het eindrapport van de commissies van de universiteiten Amsterdam... Groningen en Tilburg, waar Stapel heeft gewerkt. Volgens de voorzitter van de commissie, die de tientallen fraudezaken van Stapel onderzocht... is er in de wetenschappelijke wereld rond Stapel een kritiekloze cultuur. Als onverwachte bijvangst leverde de analyse van stapels uiferen... een beeld op van onderzoekspraktijken... waarin sloppy science aan de orde van de dag was. Ik zal dat verder aanduiden met slodderwetenschap. De voormalig hoogleraar in de sociale psychologie... heeft gefraudeerd in zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen... en bij 10 proefschriften die hij begeleidde. De omvang van de fraude door Diederik Sapel is zeer aanzienlijk, al dus het eindrapport. De fraude kwam eind augustus 2011 aan het licht, toen enkele studenten hun twijfels melden bij de universiteit. De commissies adviseren een grondig onderzoek naar de cultuur binnen de vakgroep sociale psychologie. In Cairo zijn zeven Egyptische christenen bij ter dood veroordeeld... omdat ze hebben meegewerkt aan de film Innocence of Muslims. De anti-islamfilm werd in september op internet gezet... en leidde tot gewelddadige protesten in islamitische landen. Amerikaanse en westerse ambassades waren vaker doelwit. De Egyptische rechtbank zegt dat de makers en acteurs... de islam en de profeet Mohammed hebben beledigd. De film was een privéproductie, gemaakt in Californië. Op het terrein van een staalfabriek in het Zuid-Italiaanse Taranto... heeft een wervelwind grote schade aangericht. Italiaanse media melden dat zeker één werknemer om het leven is gekomen... nadat een hijskraan omver werd geblazen. Er zijn zo'n twintig mensen gewond geraakt. Bij de fabriek werken zo'n 5.000 mensen. Er zou ook een schoorsteen zijn ingestort op een van de ovens. De Italiaanse politie vreest voor een explosie. In werden in Groningen zijn honderd varkens omgekomen... nadat in een stal zwavelwaterstof was vrijgekomen. De giftige stof kwam vrij uit mest die in de stal lag opgeslagen. Een chemische reactie is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeluk, zegt de politie. Ja, waarschijnlijk is er een heftige reactie geweest... tussen het voer wat er gebruikt is in dit compartiment en, en het mest zelf. Normaal vergist mest altijd wel een beetje en het is nu nou, het is extra snel gegaan. Dus dat is waarschijnlijk de oorzaak van het ontstaan... van de grote hoeveelheid van dit gas. In andere delen van de stal stonden nog eens 1800 varkens. Die mankeren niets. De eigenaar van de boerderij was niet bij de stal toen het ongeluk gebeurde. De politie houdt de boer en andere omwonenden uit de buurt. Het weer dan wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral in de kustgebieden kans op een bui. Het is een graad of acht. Morgen opnieuw wat zon en aan zee de grootste kans op een bui. Het wordt hooguit 6 of 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files na ongelukken op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij de Alfred Wageningen 10 kilometer. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Hank 4 kilometer. En op de A67 vanuit België naar Eindhoven voor knooppunt de Hocht 8 kilometer. Bij alle files is de rechter rijstrook dicht.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 Elke twee weken het beste oude internationale pers. Acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360 magazine.nl Help kinderen die een deken op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. We zijn vanavond 4-4-2-spelen. Daar hou je dreigingen in de verlangen. Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags. Daar kom je niet zomaar doorheen hoor. Jawel, de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit? Daarom heeft Taalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken terwijl wij de schade zo voor u oplossen. taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Rutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp moet weg. En dat er kans is op problemen met de openbare orde. Nu geen nooduitgang aanwezig is, konden de demonstranten het plein niet verlaten. Wij hebben helemaal geen plaats om te gaan. Te gaan. Dit is de dag dat het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers... in Amsterdam-Osdorp weg moet van de rechter. John van Tilburg van vluchtelingenorganisatie Stichting India, Goedemiddag. Ja, blijven was toch ook niet een hele reële optie, toch? Nou ja, ze hadden een signaalwerking. Hè? Dus, dus het is niet aan mij om dat te bepalen. Maar uh, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Uh, ja, het, voor hen was het heel belangrijk. Hè? Ze gaven een signaal af. Ze waren het, zijn het topje van de IJsberg. Ja. Straks praten we met u en ook met vrijwilliger en buurtbewoner Noordien Wildeman. De Tweede Kamer wil het verbod op de godslastering afschaffen. Maar waarom zou je dat willen doen? En wat verandert er daardoor? Dat uh, vragen we straks aan filosoof Govert Buis. Kent u dat gevoel dat u naar een kunstwerk zit te kijken... waarbij u geen idee heeft wat het voor moet stellen? Dichter Nico Dijkshoorn biedt uitkomst met zijn Dijkshoorn Kijk. Kunst, goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Heb jij dat gevoel ook vaak? Waar kijk ik naar in vredesnaam? Ik ben vooral altijd doodsbang voor schilderijen. Dat ik, uh, de, voor zo'n schilderij loop ik door en dan denk ik, heb ik er wel lang genoeg naar gekeken. <lacht> en hoe lang heb je dan staan kijken? Ja, te kort denk ik al. Ik ben <lacht> altijd bang dat een suppos me gaat overhoren. <lacht> Waarom uh, maken olifanten elkaar het leven zuur? Zelfs zo zuur dat de kudde in Emmen maar liefst vier olifanten in de uitverkoop moet doen. je Hoedemaker, al ruim vijftig jaar olifanten verzorgen... en woont zelfs tussen de olifanten in, uh, in Amersfoort. Snapt u dat, dat pesten van die olifanten? Ja hoor, dat is een heel normaal menselijk gedrag wat olifanten hebben. Mensen gaan elkaar ook pesten. Mensen gaan elkaar ook pesten. Maar olifanten ligt het wat ingewikkelder. De dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Haar gedicht hoort u tegen half vier. Vindt u het terecht dat het tentenkamp in Osdorp wordt opgedoekt? Wilt u kans maken op een van de drie exemplaren van Dijkshoorn -kijk kunst die wij mogen verloten? Ga dan naar onze website www.diddag.nl of Twitter met de hashtag DDD. Olifantje in Dumbo, Dumbo. <lacht> Ze kunnen echt niet meer samen. Dus de ene gaat s'morgens naar buiten en de andere s'middags de Tierra Park en meestal Maanden Hommeles. Twee olifantenfamilies ru ruzie elkaar de tent uit sinds de leider van de kudde is overleden. Maar je maken voordat we het daarover gaan hebben. U bent al meer dan 50 jaar olifantenverzorger en u woont zelfs in de dierentuin. Hè? Dat klopt, maar we hebben het niet over de leider van de olifanten, maar de leidster. De leidster, want het zijn niet de, niet de mannen die ruzie maken, maar de vrouwen. Absoluut niet. De mannen die trekken zich volledig terug uit het gezinsleven, die komen alleen voor de daad. En dan uh, vertrekken ze weer. Maar vrouwen, die, die, die leiden de familie. En dat is dan het, uh, ja, het probleem. Een dierentuin, die de, in dit geval, dat is uh, het geval, het, het succes... Dat, uh, dat veroorzaakt dit soort dingen. Maar even terug naar het begin. Uh, u zegt... Als, want er is een olifant overleden hè, in Emmen, ja. een tijdje geleden... en ja. die was de leider van de groep. En nu is er een soort machtsstrijd tussen twee vrouwen... over wie dan die, nu die positie krijgt? Even, even terug naar het begin. Uh, olifanten in de natuur die maken nooit ruzie... omdat ze allemaal familie van elkaar zijn. Wat we in dierentuinen doen, en niet alleen in Emmen... maar ook heel veel andere dierentuinen... we hebben in het eind uh, jaren tachtig... toen hebben we, waren we in de gelegenheid om een aantal olifanten... vanuit Myanmar tegenwoordig... Burma. Burma tegenwoordig in Myanmar, te importeren. Die dieren dat zijn allemaal fokgroepen eh, over heel Europa verspreid geworden. Maar uiteindelijk waren het die meisjes die daar bij elkaar kwamen. Dat was geen familie. En doordat dierentuinen het tegenwoordig goed doen, fokt men ook met olifanten. Dat is een heel aparte procedure, een heel langdurig proces. Maar nu is het dus zo dat een emmer dat is bijzonder succesvol. Maar het blijft natuurlijk wel altijd dat er geen gemeenschappelijke leidster in dit verhaal was. Nu was de oudste koe die het eerste jong kreeg, dat was inderdaad de bazin... En die viel de ongelukkige omstandigheden weg. En dan heb je twee andere meiden die ook allebei een familie hebben. En die strijden dan om de eer. Ja. En in de natuur is dat in wezen geen probleem. Want dan is degene die zeg maar, de sterkste is. Er volgt een uh, stevige rommelerij. Heel hard tegen elkaar aanduwen. En op het moment dat de ene dan het onderspit delft. Dan gaat ieder weer zijn zweegs. Maar dat is natuurlijk de problematiek ja. van dierentuinen. Maar waarom kan dat niet in de dierentuin? Dan gaat de vliezer gewoon naar een andere dierentuin. Dat, dat, dat gebeurt ook in dit geval. Dat is wat er nu gebeurt. Je kan het hok niet uitlopen, wat, wat nee, anders nee, wel. Dat um... is het, uh... en, en als ze elkaar gaan pesten, waar, waaruit bestaat dat dan? Wat doen ze dan met elkaar? Nou, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat olifanten ongelooflijk sterk zijn. Ja. Hè? Ik bedoel, die meisjes die wegen zin, met tussen de 3,5 en 4 ton. En die gaan elkaar duwen. En in de natuur, dan duw je elkaar gewoon weg ergens naartoe naar het oneindige, voor zover dat tegenwoordig mogelijk is ook in de natuur. Maar een dierentuin heeft natuurlijk wat dat er gaat zijn beperken. Heeft eventueel een hekwerk, heeft een gracht of al dergelijke dingen meer. En dan, dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer weg. En dan, uh, dan wordt dat duwen dat wordt echt tegen elkaar duwen. Ja. En dat wordt de problematiek. En uh, kunnen ze elkaar ook doodmaken? Kan het zover gaan? Als je als dierentuin niet de goede omstandigheden creëert, dan, uh, dan zou dat inderdaad zover kunnen gaan. Ja. Ja. En wat doe je dan uh, om te zorgen dat, dat het ophoudt? Is er, is er iets aan te doen? Ja hoor. Ja? Er, ja, we, wat, wat, wat, wat, hoe treedt op, tegen en, de en, nou, op de eerste plaats, dan even iets verder terug nog... in het verleden stonden we tussen de olifanten in. Toen werden olifanten zogenaamd, wat je noemt, hands onderhouden. Was er een verzorger, die trok een olifant aan zijn oren... en die zei, luister jij? En de, en de olifantenverzorger had een hele dominante positie in dat geheel. En op het moment dat de ene mij tegen de andere een grote mond zei... En jij houdt er nu mee op. En dan was dat ook in orde. En die olifanten die gingen dan s'nachts ook gescheiden. Of ze stonden aan de ketting, dat is al wat langer geleden. Maar de laatste, uh, zeg maar tot voor tien jaar terug... stonden de olifanten ook nog veel in boksen. En dan was er s'nachts ook geen probleem. En dan was eigenlijk de, de verzorger, u was dan de baas? Was, in ieder geval had een dominante positie. Ja, ja. Maar ja. tegenwoordig willen we olifanten in groepen houden... op een natuurlijke wijze. Je houdt stieren tegenwoordig. Wat, wat het, 20 jaar geleden ook nog een vrij... Onbekend verschijnsel, dat is de mannetjes olifant? De mannetjes, ja, de bul. En nu, uh, en dus je houdt die dieren allemaal bij elkaar. En dan, op een moment, dan krijg je dat dominantiegevecht. Wie is de baas? Hm. En het verschil met toen en nu... dat is dat je er als uh, verzorger... als absoluut niets meer over te zeggen hebt... En dus de olifanten die, die vechten het onderling uit. Ja, maar dat zou toch beter zijn om je er dan wel mee te bemoeien als mens? Nee, want want ja, uh, zo natuurlijk is het sowieso al niet dat ze in zo'n dierentuin zitten, toch? Dat, dat blijft natuurlijk, ik bedoel, ook in Amersfoort staat een olifant in een bos, maar het is geen savanne. Nee. Maar van de andere kant, op het moment dat je een aantal dieren, die planten zich voort, en je hebt een natuurlijk gezinsleven, dat ze met elkaar spelen en elkaar verzorgen, en de gezamenlijke zorg voor de jongen hebben, dan is dat een, een veel ander beeld als zeg maar, een aantal jaren geleden, waar een paar oude koeien, zoals we dat dan noemen, op het terrasje stonden de hele dag te bedelen om een pinda. <lacht> en nu krijg je een natuurlijk sociaal gedrag. Ja. En, en dat is het beeld wat we maar willen Maar dan creëren. kan je dus ook niet meer als mens zo'n zo, zo ruzie een beetje sussen? Dat, dat is dan onmogelijk Nou, eigenlijk. dan kun je met technische mogelijkheden kun je natuurlijk een verblijf in tweeën delen. Maar dat gaat weer ten koste van de ruimte. Dus dat moet je dus niet doen. Je moet nee. ook, en je moet ook niet meer aan oren trekken? Nee, dat moet je ook niet meer doen. Nee. Want dat is in deze situatie nu gevaarlijk? Nou, als je bij olifanten gewoon een aantal jaren niet meer tussenkomt... dan verliezen ze uh, niet de vriendschap met de verzorger, maar wel het respect. Want heeft u nog vriendschap met de olifanten in Amersfoort? Nee, ik vind het allemaal hele tof meiden. Ja, en, ja. En, en, en hoe reageren ze op u als ze u zien? Nou, we hebben nu net, uh, dat zal u ongetwijfeld uh, ook uh, meegekregen hebben... per 1 november is er bij ons een, uh, het eerste ventje geboren, een babytje. En die moeder, die heb ik 15 jaar geleden zelf gehaald... En op het moment uh, dat je dan dus er roept. Nou, dan lopen ze nog steeds de benen uit de gat om een fatsoenlijke ah, ja? dag te komen zitten. Ja, want u kijkt helemaal blij als u over die olifanten plaatst. Ja, het is ook een, nee, nee. zijn nu kinderen eigenlijk. Ja, nou, ja, nu in dit geval al bijna opa. Ja, <laughs> maar, kunt u ze nog wel aan de oren trekken? Of, of worden ze dan boos? Nee hoor, ik, ik kan in principe nog wel aanhalen, maar dan uh, zeg maar, van achter een, een hekwerk en niet meer erbij. Want dat, dat, dat zou gevaarlijk zijn? Dat doe je niet meer. Dat is gewoon een afspraak. Dat er zijn heel veel ongelukken gebeurd. Uh, en dat had ook te maken dat je die olifanten in die grotere groepen gaat houden. En dan, uh, ja, dan gaan ze het natuurlijk op een gegeven moment zelf uitvechten. Ja. Maar even om op je vraag terug te komen. Mm -hmm. Wat we daar in principe aan doen... Wij hebben olifanten niet meer alleen. Dat doen we met 300 dierentuinen in heel Europa. We hebben een internationaal stamboek... Dat wordt gevoerd door de dierentuin van Rotterdam. Daar zit een aantal deskundigen bij, waar ik er ook een van mag zijn. En in dat geval dan gaan we die olifanten gaan bekijken. Waar kunnen we die plaatsen? Waar hebben we een fatsoenlijke accommodatie ja, om want, die dieren daar? Want te Want nu moeten er dus vier uit Emmen. Die, die zijn eigenlijk zo zeg maar, op internet gezet. Nou ja, nou. Net, net niet op marktplaats. <lacht> van uh, We hebben er vier over, wie wil ze hebben? Maar, maar hoe gaat dat dan? Bellen er dan dierentuinen? Nee, of, we ben, wij weten allemaal exact wat er bij elkaar speelt. He, dit probleem is niet helemaal nieuw, dit, dit loopt al een aantal maanden. En er zijn in het olifantenstamboek zijn al een, uh, laten we zeggen, een, een, een aantal richtingen wat we met die vier dieren gaan doen. Hm. Maar dat je die groepen moet scheiden, dat is, dat is duidelijk. En waar, waar denkt u dat ze heen zullen gaan dan? Naar, Naar een andere dierentuin die ook inderdaad uh, zeg maar, zo goed is. Nou, is, dezelfde omstandigheden als een emme. Maar en... ja, ontstaat daar niet hetzelfde probleem? Want dan heb je een, leider, die kan weer, een leidster, die kan weer overlijden en dan krijgen ze weer ruzie over de opvolging. Nee hoor, dat is op. Kijk, het is natuurlijk altijd regeren is vooruitzien. Wij hebben in ons geval, zeg maar, hebben wij in juni hebben wij een olifant naar uh, Diertem van Kopenhagen gestuurd. Dat was een meisje wat helaas geen kinderen kon krijgen. En die was wat vervelend tegen onze. Fokkoe, tegen onze indra. Hm. En die verstoorde dat ook. Die wilde eigenlijk een beetje de baas worden, maar ze had die capaciteiten niet. En alleen door de gewicht en de leeftijd heb je wel eens dat vrouwen zich dominant opwerpen in de olifantenwereld. <lacht> ja, nee, dat is ja, nee, dat heel dat dat een heel ja. in de olifantenwereld. <lacht> en daar, maar wat bleek nu het geval in, het, uh, in de dierentuin van Kopenhagen? Daar hadden ze twee jonge zwangere vrouwen die eigenlijk behoefte hadden aan een, een oma. Mm -hmm. dus, en dat een overleg met Stamboek. Welke olifant? Nou, die bij ons... Jula doet het niet zo goed, dus die is te dominant. Een overleg met de dierentuin van Kopenhagen. komen een aantal verzorgers. Die komen dan een aantal dagen bij ons kijken. En zeggen, nou, dat is een meisje wat wat past bij onze twee... En, en dan wordt ze gewoon getransporteerd. En, dan wordt ze en zo gaat het met die vier in Emmen ook, denk ik. En je. zo gaat het met die vier Maar ja, dan is het ook niet erg of zo. We hoeven niet verdrietig te zijn. Absoluut niet. Nee, want het is gewoon wat je nu creëert... een nieuwe plek om olifantjes te fokken. En gaat het dan altijd goed? Of, of kan die dominante olifant die nu in Kopenhagen zit... zich ook misdragen ten opzichte van die twee Nee, nichtjes. want op het moment dat ze geen concurrentie heeft... Dan, dan gaat het goed. Ja. Is het niet ook het probleem dat het er gewoon te veel gefokt is... dat u eigenlijk te dus succesvol bent? Ho, ho, ho, ho, Ja, nou ja, dat zou we, toch kunnen? Wij, zijn, uh, wij hebben ongeveer een 350 Aziatische olifanten in heel Europa. En de, de, uh, eigenlijk 25 jaar geleden... toen, uh, toen zeiden we met z'n allen... Jongens, als dit zo doorgaat, dan hebben we over 25 jaar terug... dan zijn we over 25 jaar, leeft er geen olifant meer in het, Die zijn allemaal van ouderdom gestorven. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, toen zijn we die dieren gaan uitwisselen. Kereltjes van de ene dierentuin naar de andere sturen. Meisjes die niet bij elkaar passen, onder we. En nu zijn we in de laatste 10 jaar, uh, zijn we zover dat we ongeveer 10, 12 olifantjes... Europa-wijd kweken. Ja. En dat is net voldoende om inderdaad zelf supporting te zijn. Dus het is niet te veel, zegt u, maar het nee, is gewoon wel nee, een kwestie nee. van goed kijken wie past er bij elkaar. En goed kijken wie bij elkaar past. En als er meisjes in de groep geboren worden, dat is geen enkel probleem. Die blijven hun hele leven bij elkaar. Tenzij je weer het probleem, dat een dierentuin heeft natuurlijk toch zijn beperkte ruimte. Dat het zo goed gaat en dat kun je weer horizontaal gaan splitsen. En dat is eigenlijk wat in Emmer gebeurd is. I'm a traveler, ain't got to keep on down that road. Who's that? that? I'm a traveler, ain't got to keep on down that road. Where are coming from? Born in America, I lived in Spain right. I had to walk, take a train, bus and plane uh -huh. India, China, France and Brazil Police say? and Canada, I can't stay still right. I'm a traveler and eh? got to keep on down that road yeah, constant, Yes, I'm a traveler and eh? to keep on down that road Do good and good will follow my brother United Kingdom, Harlem, Mexico Play my music wherever I go down in Costa Rica, Greece and Morocco, across the border like a river flow. I'm a traveler, ain't gotta keep on be oh, yourself I'm a traveler ain't to keep on down that road. Some I'll be coming home of course, man. of course, As long as you keep the faith And I'm a traveler yeah. And I got to keep on down that road Always. I've been round the world, I don't need to boast. New Zealand, Australia, East and West Coast. Ask me the best, which I love the most. I say right where I am, raise my glass, make a toast. I'm a traveler and it's good to be with you again. And hey, you know I made some friends alone. mary a Traveler. to see. So come on. Walk with me for Straks, waarom is een omgekeerde toiletpot ook kunst? Nico Dijkshoorn die leert ons kijken naar kunst. Maar eerst het tentenkamp in Osdorp, dat moet weg. Ja, dat moet weg, bepaalde de rechten van morgen. We gaan erover praten met John van Tilburg... van vluchtelingenorganisatie INLIA en uh, Nordien Wildeman. Jij bent als vrijwilliger de laatste weken veel op het kamp geweest. Uh, vandaag niet, zei je net. Gisteren nog wel. Zag men het aankomen? Mensen noemden het spannend. Ik heb niet echt iemand gesproken die zei van... ik verwacht het wel of ik verwacht het niet... Iedereen gaf aan dat ze het spannend vonden en een, een belangrijk moment. Ja, ik hoorde de uitspraak van de rechter en die had het ook over het feit... dat het daar gewoon onhygiënisch werd, dat je je hand niet goed kan wassen... dat ze ongedierte daar verwachten. Dan is het wel een logische uitspraak, toch? Ik denk niet dat de uitspraak aan zich onlogisch is... maar de vraag is wat de consequenties zijn van het feit dat deze uitspraak wordt gedaan. Wat betekent dat nu concreet voor deze mensen... De vraag is, gaan deze mensen dan doordat het kamp weggaat... naar een plek die hygiënischer is? Nou ja, ik geloof dat de burgemeester van Amsterdam die had geregeld... dat ze nou opvang in tien omliggende gemeenten konden. Ja. Als dat reguliere opvang is, zal het vast hygiënischer zijn. Ja, dat klopt. En dan kan je dan 30 dagen aansterken... zodat je helemaal goed aangesterkt uh, ja, rond 1 januari de kou in wordt gestuurd. Gelukkig nieuwjaar. Ja, dat zegt u met enig cynisme, of sarcasme, of, sarcasma, of met, ironie, of hoe uh, moet uh, ik het noemen? Met meer dan enig, ja, nee, ja. ja. Het is geen oplossing. Nee. Meneer van Tilborg van uh, India, deze mensen zijn uitgeprocedeerd. Ja, dan moeten ze maar gewoon terug naar hun eigen land, toch? Of niet? Nou, ze zijn niet allemaal uitgeprocedeerd. Een deel is uitgeprocedeerd. En een deel zit nog te wachten op een beslissing van het ministerie. Uh, mensen die niet uitgeprocedeerd zijn, die behoren ook niet op straat te staan. He, daarvoor zou het Rijk moeten zorgen dat je gewoon in opvang zit van het COA, een AZC, een asielzoekerscentrum, uh, totdat er een beslissing is genomen. Dat gebeurt niet, dus ook heel veel legale mensen staan op straat. Even voor en mijn begrip, dat zijn mensen die in principe oh. uitgeprocedeerd zijn, maar die toestemming hebben gekregen om een nieuwe procedure te starten? Ja, of die gewoon een vervolgprocedure hebben die ze niet eerder konden opstarten... of mochten opstarten pas in een latere fase. Ja, nou, ze hebben, is gewoon, een procedure, ze hebben ja. gewoon een procedure en ze zijn daarmee legaal in dit land. Ja. Nou, hebben, dat is maar ze mensel. hebben geen recht op verblijf, toch? Nou, ze hebben geen recht op opvang van ja, het Rijk. Ja, dat En dat zo. is ja. een beetje raar. Ja. Het is een beetje raar dat, je, dat het Rijk zegt van... u bent hier legaal, u mag hier zijn, u mag hier rondlopen... maar u mag niet eten, want u krijgt geen uitkering... u krijgt ook geen voorziening van, van, van, van het COA. He, en u heeft geen huisvesting, maar u mag ook niet bij het COA slapen. Maar u mag hier wel zijn. Nou, dat is natuurlijk een hele rare constructie. Dus laten we deze groep als eerste nemen en zeggen van... waarom mogen mensen die hier legaal zijn niet eten of onderdak? Daar zou het Rijk voor moeten zorgen, maar die zegt ook... u bent hier legaal en u mag wachten op onze beslissing. Ja. Nou, dat is een groep die hoort helemaal niet op straat. Dan hebben we de groep... Nou die ja, uitgeprocedeerd... dat vindt u, want de politiek zegt daarvan. Die mensen die zijn in eerste instantie uitgeprocedeerd geweest... die moeten dus eigenlijk weg, die kunnen ook weg... maar die zijn ja. een nieuwe procedure begonnen. Nee, nee, ik vraag nu even om gezond verstand. Uh, kijk... Ja, ik praat jet, jet, politiek nou, hè? J, ja, nee, maar daarom zeg ik ook... ik vraag nu even om gezond verstand... <lacht> uh, Laat, laten we even vooropstellen dat je hebt in Nederland de procedures gescheiden. Dat is bij de wet geregeld. Dat is al onder uh, Cohen gebeurd. Toen is gezegd we doen asiel en regulier. Daarvoor was het zo dat uh, uh, vluchtelingschap, maar ook humanitair, werden in één keer beslist. Nu hebben we dat uit elkaar gehaald. Toen hebben we hebben gezegd die ene procedure vangt pas aan, mag je pas aanvangen als we de andere hebben nee, afgesloten. Ja, ja. Dus het is niet zo dat mensen procedures stapelen. Met de wet is het geregeld dat die twee achter elkaar komen. Okay, nou. En in de eerste procedure heb je opvang in de tweede procedure, ben je legaal en je hebt geen opvang. Nou, dat is een rariteit, vind ik. En ik denk dat iedere burger dat vindt, en, en iedere bestuurder dat vindt, dat als je legaal in dit land bent, dat je dan geen uitkering mag hebben, maar ook niet mag werken. Oké, okay, dat is die ene groep die volgens de onterecht geen recht heeft op opvang. Dan volgens die andere groep oprekt. die wel uitgeprocedeerd is. Dan heb je een groep die is uitgeprocedeerd, en dan is de vraag, ja, wat kan daarmee? Nou, Laten we even ervan uitgaan dat het ministerie zegt, de staatssecretaris zegt... die hebben een verantwoordelijkheid om zelf dit land te verlaten. Ja. En ze doen het niet, want iedereen die terug wil, die kan terug. is het uitgangspunt van de staatssecretaris, zo betoogt hij in de Kamer. En zo schrijft hij ook in een brief aan de Kamer. De andere kant van het verhaal is, en dat zegt dezelfde staatssecretaris ook... als mensen echt niet terug kunnen dan kunnen ze een buitenschuldstatus krijgen. Maar hoe kun je nou een buitenschuldstatus krijgen... Als, die minister, als de staatssecretaris zelf zegt... iedereen die terug wil, kan terug. Want er is geen land dat zijn eigen onderdanen weigert... als hij zelf terug wil keren. Nou, dit is zo in, in tegenspraak met elkaar en in de praktijk. Iedereen die in deze praktijk werkt... weet dat er best mensen zijn die echt niet kunnen terugkeren. Nee. En daarom krijgen mensen soms ook een verblijfsvergunning... omdat ze niet kunnen terugkeren. En tot... dat is dan met zo'n buitenschuldverklaring? Dat is bijvoorbeeld met zo'n buitenschuldverklaring. En een buitenschuld betekent, je moet eigenlijk weg... maar je kan buiten je eigen schuld om niet weg... omdat het land waar je vandaan komt je niet terug wil hebben. Precies, omdat hij niet meewerkt aan die, aan die terugname. En dan heb je nog landen. Waarbij het gewoon... Maar ja, dan heb je weer recht op opvang, toch? Als je zo'n buitenschuld Ja, maar, maar voordat je daar bent, dan gaat soms jaren overheen. Oh. In de tussentijd ben je wel op straat. En dan heb je niks om, om je mee te voorzien. He, en, en ga niet in de criminaliteit. En dan verlies je alle rechten. Dus dat is een hele, hele rare situatie. Hmm. Die buitenschuld moet eigenlijk altijd toets zijn... voordat mensen op straat belanden. Okay. Nou, daar zouden we ook anders mee om moeten kunnen gaan. Ja. He, dat kan anders, maar het moet eerst anders georganiseerd worden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. We hebben wel in 2007 een generaal pardon gehad... en we dachten dat we daarmee een beetje van dit soort toestanden af waren. Waarom is dat niet zo? Nou ja, kijk, we hebben toen afgesproken met elkaar... noodafvang is eigenlijk overbodig als het gaat om de uitgeprocedeerde. Hè? Niet om degene die legaal is, maar om de uitgeprocedeerde band. Er zijn allerlei maatregelen die zijn afgesproken... tussen de gemeente en het Rijk. Waarin we hebben gezegd waardoor het niet meer nodig is dat er noodafvang is. Ja. Namelijk intensieve uh, uh, samenwerking met landen van herkomst... om hun onderdanen terug te nemen. Ja. Omdat men best wel weet dat die niet altijd even goed samenwerken. Uh, effectievere maatregelen uh, van de dienst terugkeren en vertrek. Al eerder in de procedure werken met mensen... aan hun. Een vertrek, nou alles was erop gericht om te voorkomen dat mensen op straat belanden. En dus gericht op een, een sluitend beleid. Ja. Nou de praktijk is als in de eerste zes maanden van 2012 5.000 mensen op straat belanden. Dan ziet u en snapt u hoe dat wij afstaan van een sluitend beleid. Dat beleid dat toen afgesproken is, is gewoon niet van de grond gekomen? Nou, het is niet gerealiseerd. En waar het allemaal aan ligt, dat maakt mij helemaal niks uit. Wat je niet moet hebben, is dat er één instrument is... wat verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid, namelijk het Rijk. Eigenlijk zegt ja, wij, wij trekken het toch niet om het uit te voeren... wat we eigenlijk mm. hebben afgesproken. Dus nou laten we het over aan de samenleving. Maar, maar dat zit... kan niet, want dan krijg je tentenkampen. Maar zitten er ook niet mensen bij die gewoon uh, de boel frustreren? Tuurlijk, er zijn ook mensen bij die beliegen de boel. Heel, heel simpel. Wij werken ook met mensen die, die, die heel moeilijk terugkeren... om wat voor reden dan ook. En we hebben soms ook mensen kunnen helpen... Die terug te laten keren naar landen waarvan ze niet hadden verteld dat ze daar vandaan kwamen. Maar dat betekent wel dat je daar een insteek op moet maken. En natuurlijk zullen mensen zelf voor een deel frustreren. Maar laten we even kijken naar de Somaliërs. Ik heb nu gezien hoe dat Somaliërs bij hun eigen ambassade nationaliteitsverklaringen haalden. Geboorteactes haalden. En die mensen hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Hmm. Terwijl de, de, dat heeft de, tijd de, nodig, zegt u, voordat het allemaal geregeld is. Nou, in die tussentijd laten we die mensen wel op ja. straat staan. U zegt dat de oplossing ligt in Den Haag. Uiteraard ligt de oplossing in Den Haag. Nou ja, het uiteraard. Problem... Dat is ja, toch niet altijd natuurlijk... zo. Nee, maar er is toch niemand anders bevoegd? Er is bij één instantie bevoegd om te bepalen of iemand mag blijven of iemand weg moet. Nou, dan heb moet die er ook voor storken, Dan moet die instantie er ook voor zorgen dat het gebeurt. Ja. En als dat niet zo is, dan heb je voor opvang te zorgen zolang men mag wachten op een beslissing. Ik of dat men mag blijven of niet. Ik denk eigenlijk dat er geen oplossing komt uit Den Haag. Want we zijn al een paar weken bezig met bellen, maar de Kamerleden vinden het eigenlijk helemaal niet leuk om erover te praten. Nee, omdat ze denk ik ook de oplossing niet zo 1, 2, 3 zien. Maar laten we even wel deze... We hebben, in, in twee, we hebben met, het vorige pardon, met de vorige pardonregeling we gezegd... dit moeten we niet weer. We moeten hier de oude troep opruimen. Er zijn mensen die zijn soms al acht jaar in procedure. Mm. Dit kan niet, zo moet het niet. En voor de toekomst gaan we het anders doen. Ik kan u vertellen, wij zien nog steeds mensen... die al acht jaar in procedure zijn. Ook met de nieuwe regeling, na de pardonregeling. Blijt u voor een of andere. Nee, ik pleit ervoor om het beleid anders te gaan invullen. Nou ja. En ik pleit ervoor om veel meer samenwerking te laten plaatsvinden... tussen rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Die hebben ook laten zien in de pardonregeling... dat het heel effectief kan werken. En we moeten iets meer af van politieke wenselijkheden. Wij okay. wensen in Den Haag dat het werkt. Maar dan, daarmee werkt het probleem nog nee. niet. Ik wil dat werkt de oplossing niet. En de straat is zeker nooit de oplossing. Meneer Wilderman, de, de, hoe gaat dit nu verder, denkt u? Wat gaat er gebeuren concreet in Amsterdam? Ja, wat er concreet gaat gebeuren is dat op basis van deze uitspraak het kamp uh, ontruimd zal worden. Dus dat betekent dat uh, de mensen die nu op dat terrein aanwezig zijn, uh, die moeten weg. Uh, de tenten zullen worden weggehaald. En dan zal een deel van deze mensen gebruik maken van een aanhalingstekens uh, uitgestoken hand... Uh, vanuit de overheid om dus een maand lang opvang te krijgen... en daarna alsnog uh, buiten in de kou te staan. Waarom staan die tussen aanhalingstekens, wat u betreft, die, die uitgestoken hand? Ja, omdat als je tegen iemand zegt... joh, weet je wat, je hoeft niet nu de straat op, maar pas als het echt vriest... ja, dat is niet echt een aanbod Nou ja, de komende he? maand kan je slapen en eten. Ja, ja dat klopt. Ja, en en maar... daarna sta je alsnog op straat. Dus dat is, niet een, dat, is, ja, dat is een uitstel, dat is geen oplossing. Nee, maar misschien kan je dan weer een tent opzetten tegen die tijd. Nou ja, dat is dus waarschijnlijk wat er zal gaan gebeuren omdat deze mensen die, die vinden het heel erg belangrijk vinden dat ze bij elkaar zijn. En ze willen heel graag het probleem uh, agenderen. En op het moment dat jij in je eentje ergens onder een brug slaapt, dan, dan agendeer je dat probleem. Dus niet. bij een PR-actie dan? Nee, maar het is een demonstratie. Dat is het. Ja. Ja, en die het wordt nu het heeft er ook al die tijd gestaan. Omdat het erkend is als een demonstratie. En het wordt nu dus ook beëindigd. Omdat er wordt gezegd dat de, uh, de problemen met hygiëne. Uh, uh, en, en de angst op wanorde zwaarder weegt dan het recht op ja. demonstratie van deze mensen. En bent u dan ook bang dat het probleem dan helemaal niet op de politieke agenda zal komen... als, als die demonstratie uiteenvalt? Nou, je ziet dat vooral uh, de mensen daar zelf heel erg bang voor zijn. Ja. Omdat ja, dat is wat ze proberen te doen. Ze wilden dit probleem agenderen. Ja. Govert Buijs, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik, uh, ik, weet, ik, ik, ik weet de exacte situatie niet... Uh, maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat gemeenten van, van oudssel altijd een zorgplicht uh, hadden. En nog steeds hebben. En, uh, en dat betekent heel bazaal dat de, de, sommige burgemeesters daar ook echt daar werk van willen maken. En dat ze dan in opstand komen tegen het Rijk. Formele in opstand. Maar eigenlijk houden ze zich aan hun ja. eigen formele maar wettelijke plichting. Die toestanden en krijgen we dan waarschijnlijk weer terug zoals we een part. paar jaar geleden ook hadden. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en dat, dat, daar hebben dan uh, burgemeesters uh, gelijk in als ze dat, dat te doen. Ik vind Van der Laan die zijn een beetje ja, wat ambivalent, maar hij heeft in wel gezorgd dat er. Ook, maar dat, maar is, dat, je, dat wist je niet, maar voor één maand is die, die, die, die tien andere ja. gemeentes. Dat is ja, duidelijk. Uh, ja. Ja, ja, ja, het is ja. voor 30 dagen. En dan stel je het gewoon uit. En, uh, en in feite moet je ja, aan gemeentes wel een bepaalde ruimte geven. Om eigen beleid te voeren. Om eigen beleid te, een eigen beleid te We te praten voeren. vast over een maand weer verder. En zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie Nico Dijkshoorn... we gaan door zijn ogen kijken naar kunst... en dan ook mag je vanaf morgen ongehinderd god beledigen. Want het verbod op godslastering wordt afgeschaft... als het aan de Tweede Kamer ligt. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel kon jarenlang onopgemerkt frauderen door het gebrek aan een kritische wetenschappelijke cultuur, staat in het eindrapport van de commissies van de universiteiten Amsterdam, Groningen en Tilburg waar Stapel heeft gewerkt. De voormalige hoogleraar in de sociale psychologie heeft gefraudeerd in zeker 55 van de 130 onderzochte artikelen en bij 10 proefschriften die hij begeleiden.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 De Universiteit Leiden stopt in 2014 met de oudste studie in Nederland, Godgeleerdheid. Dat is de predikantenopleiding van de protestantse kerk in Nederland. Die studie kan binnenkort alleen nog worden gevolgd aan de VU in Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens dekaan Wim van den Doel neemt het aantal studenten in Leiden al af. Nu duidelijk is dat de colleges vanaf 2014 alleen nog gevolgd kunnen worden in Amsterdam en Groningen. Dat zo over de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, B verkeersinformatie Een aantal ongelukken. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A27 gebeurde een ongeluk met een vrachttoto vanuit Breda naar Gorkum. Er staat nu 6 kilometer tussen Oosterhout en Hank. Verkeer kan omrijden vanaf in Sint-Annebos over de A16 en de A15. Op de A28 utrecht Amersfoort bij de afrit Den dolde 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En van Zwolle naar Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en knoopend 5 vijf kilometer. Technisch onderzoek is er op de A67 na een ongeluk. Tussen de Belgische grenzen knopen de hoogte 6 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Hier aan tafel zit een Majo hoedemaker. Hij zal ruim 50 jaar olifanten verzorgen... en woont zelfs tussen de dikhuiden. Hij snapt precies waarom de olifanten in dierentuin... en met elkaar het leven zuur maken. John van Tilburg is, heeft uh, ons net verlaten. Nordien Wildeman is er nog wel. Hij is boos over de ontruiming van de tentenkamp in Osdorp. Met uh, Govert Buis gaan we praten over uh, het verbod op de godslastering dat dreigt te verdwijnen. Maar nou, we gaan eerst kijken naar kunst met Nico Dijkshoorn. Wilt u kans maken op een van de drie exemplaren van Dijkshoorn kijkt kunst? Ga dan naar uh, Dit Is De Dag.nu onze website of Twitter met de hashtag DIDD. Nico Dijkshoorn, een mooi boekje ligt hier. Het is een, uh, dat zijn de teksten van een audiotour die je kunt doen... door het Krullen-Müller uh, Museum. Ben jij zelf een grote kunstkijker? Uh, ja. ja, al vanaf heel jong uh, gefascineerd langs uh, schilderijen gewandeld. Zo vanaf een jaar of dertien of zo. En het was niet lastig omdat je door je ouders werd meegenomen... maar je ging gewoon uit jezelf naar een museum? Integendeel, Het is uh, juist gewoon om, het, uh, om niet thuis te zijn... Oh, dat, is <laughs> dat is niet beter. Maar dat is wel <laughs> grappig, want dan kom je voor het eerst. Kan je, je nog herinneren, de allereerste keer? Ja, dat is uh, een beroemd werk. De uh, Binary van uh, Keenholz in het uh, Stedelijk. Dus dat, is dat uh, café waar je, waar je in kunt lopen. Dat maakt echt een vernietigende indruk op. Hè. En eigenlijk is dat zeg maar, waar dit boek uh, van mij ook over gaat. Er gebeurden twee dingen. Ik stond, in, ik stond voor het eerst in een café. En ik rook, hoe het in de, je ruikt dan ook hoe het in de café ruikt, half. Rook, urine, uh, uh, het, is, het is smoeselig. En, wat het, en dat, dat vond ik prachtig. En het is ook een kunstwerk waar je in kon lopen, wat helemaal fantastisch is natuurlijk. En toen gebeurde er, uh, toen stond er stond er opeens een suppoos naast me. En die ging me in plat Amsterdams uitleggen wat het betekende. <lacht> dus die ging zei, die mensen die hebben allemaal een klok in hun hoofd. En dat is dan allemaal, dat is de tijd. Die dan verstrekt. En dan ga je met kleuren werken. En dan krijg je... Ik had zoiets, dit wil ik niet. <lacht> ik, wil, ik wil helemaal niet. Laat me gewoon even kijken. Weet je? En dat is volgens mij is dat de kern ook van dit boek. Dat ik gewoon lekker op mijn eigen houtje... Ja, want je schilder, legt niet ja, uit van deze schilder werd toen en toen geboren. Hij werd beïnvloed door dat en dat. Dat staat er allemaal helemaal niet in. Het interesseert me ook helemaal niet. Ik, nee. wel, wel achteraf. Als ik gegrepen ben door een kunstwerk. Ik lees natuurlijk ook gewoon biografie en zo. Maar ik wil zo puur mogelijk... Uh, voor een schilderij staan en uh, dan bedenken... en dan kijken wat dat bij mij oproept. En, dat, dat, weet je, en daar heb ik me ook door laten verbazen. Ik ben er in een half uurtje doorheen gesheefd. Steeds één zin per kunstwerk opgeschreven... En, daar thuis, en dat thuis uitgewerkt. Nou, hoe lang sta je dan bij een schilderij als je er een half uur Ja, tekort, want die post nou ja, komt altijd nog langs om te <laughs> ja, zeggen: meneer Dijkstra. Nou kijk, als, als ik normaal een museum bezoek, sta ik natuurlijk wel wat langer. voor. Maar ik wilde nu gewoon puur op toen ik de teksten, toen ik de schilderijen verzamelde waar ik gedichten en teksten over ging schrijven wilde ik heel erg op uh, intuïtie... Alleen een de indruk, en daarmee ja. ging je aan de slag. Ja, ja en dat levert... Tenminste, dat levert, voor mij heeft dat verrassende dingen opgeleverd. Uh, herinneringen aan mijn vader... kaartont voor een caravan... Die, een herinnering die ik helemaal kwijt was. Dat is ook het schone van kunst, vind ik. Dat je... Uh, dat je gratis en van niets door de kunstenaar. Uh, zeg maar door het werk van de kunstenaar uh, iets in je hoofd kreeg wat er eerder nog niet zat. Nou, je werd niet door je ouders meegenomen, je hebt zelf kinderen, Neem je die wel mee ja. naar het museum? Ja, die heb, ik, uh, die heb ik ook van jongs af aan meegenomen naar het museum. Nou, en ik wat des, gebeurt er dan? Ja, dat is heel grappig. Uh, mijn dochter die was een jaar of twaalf, dertien. Waren we in Barcelona, gingen we naar een Museum van de Moderne Kunst. En we lopen in op zo'n stukje conceptuele kunst. Een paraplu-bak met twee lagen ervoor. Met een, met een bordje ernaast. Uh, met, met de titel van het kunstwerk, weet ik niet meer. Dus mijn dochter die staat. Uh, wij staan daar, daar na te loeren. En die. Er was, was iemand die. Ze was altijd redelijk rustig, mijn dochter. En die ontstak daar gewoon in een, in een soort manische woede. En gewoon bijna gewoon. Echt, echt boos. Zo van, hè? Maar nee, weet je wel, dat, dat kan toch niet. Ze hebben ze, hebben ze voor betaald. En, zo. en, en, en toen kreeg, ontstond er dus een discussie met mijn dochter. Ze zei: maar, maar wat, hoezo dan? Hoezo? Nou, ik zeg, ja, hierom dus. Ik zeg, uh, je staat je je. ik zeg, we staan erover te praten met z'n tweeën. Je maakt je vreselijk boos. En Het is ook nog een soort van goed gekomen. Ze heeft me drie maanden geleden meegenomen naar uh, Damien Hirst. Een van de grootste conceptuele kunstenaars... Ter wereld er stonden we met z'n tweeën stonden we naar die, die haai te kijken in een bak met formaline. En dat was toch wel, was wel een mooi moment. En toen werd ze niet meer boos? Nee, nou, <laughs> ze heeft mij meegenomen. Dus dat is, het, het, het, het, en, het is en, toch gelukt. En, mensen hoeven zich ook niet, ik bedoel daar niet mee dat je kunst kan leren. Dat bedoel ik helemaal niet. Nou, maar het, het, het, het... wel een beetje, want anders zou je dochter niet zo boos geworden zijn. Kennelijk had zij een opvatting over wat je daar hoorde. Ja, maar je, je, je wordt. Uh, kijk, zeker bij conceptuele kunst, dus een emmer. Uh, een emmer zeg maar, met iets erin. en daar een raar naamplaatje naast. Ik denk dat dat vooral toch ook kunst is die je pas gaat waarderen. als je een verleden hebt. Als je, als je bagage hebt. als je ontslagen bent. dan weet ik het of zo. Ja. Weet je wel? Zoals even gaan luisteren. Want uh, onze verslaggever Louis Wouters. Die is naar het Gullummerland gegaan. Uh, met jouw audiotour. Ah. krijg nou maar de laarzen. <laughs> Wie heeft dit gemaakt dan? Piet Casso. Het beeld is ook niet mijn smaak, maar wat hij ervan maakt uh, is briljant. Ja, het is heel leuk. Het is altijd de zoeken naar de plaatjes waar Nico onder staat. We staan hier voor een Piet Mondriaan met weinig kleur. Nou, wat ik er mooi aan vind, wat ik zie, weet ik niet echt. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat het zwart-wit is. En ik ben nu heel benieuwd naar uw reactie. Als u hierop klikt, dan hoort u het geluid van Nico op het icoontje. Zoals u ziet gebruikt de Mondriaan in deze periode van zijn leven weinig kleur omdat hij daar gewoon even helemaal geen zin in had. Ja, dat is het commentaar wat ik je op kan geven. Ik, ik, ik, het voegt niks toe. Je weet het met een baard nooit. Mijn zoon voelde een week geleden aan zijn nog gladde kin en zei... Pap, ik hoop dat het geen witte wordt. Wat ik me afvraag... heeft Vincent de baard van tevoren mooi over de jas gekamd? En vond Jozef dat goed? Als dat zo is... Er zijn het goede vrienden geweest. Je laat niet zomaar iedereen aan je baard zitten. Ja, dit is duidelijk een herinnering van hem... die opgeroepen wordt door dit schilderij. Ja, zo'n herinnering heb ik niet. Dus ik heb uiteraard een compleet andere reactie op dat schilderij. Ik vind Van Gogh natuurlijk wel een van de betere schilders... die Nederland ooit heeft voorgebracht. Nou, Nico Dijkshoorn, je zat hard te lachen... Op het commentaar. Ja, het ja, voegt dat... niets toe, zei een mevrouw. Ja, nee, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Uh, dat, dat, ik presenteer dit ook helemaal niet als... Uh, dat je op, de, op, de, op mijn manier naar kunst moet kijken. Iedereen kan dit doen. Ja. Uh, dat, weet je, dat is het grappige. En dat doet ook iedereen. Alleen bij mij staat het toevallig in een boekje. Het voegt dus wel wat toe, want het is jouw herinnering. Ja, nou ik, ik ben daar toch gewoon heel, heel egoïstisch in. Het heeft, mij, uh, het, het, heeft mij, het, het heeft mij een boekje vol met nieuwe verhalen opgeleverd. En het was gewoon Het is ook zo'n zo logisch. Ik vind zo'n volstrekt logisch idee. <laughs> Ja. Nee, maar mensen reageren heel verbaasd. Die vraag heb ik nu heel veel gekregen. Hoe, hoe, hoe kom je erop? Nou, het, denk ik van ja, hoe kom je erop? Je zag je een groep Japanners die allemaal zaten ja. te luisteren naar een audiotour. Ja, ik stond, ik stond in het Prado stond ik met mijn vriendin. En er schoof opeens een hele groep Japanners voor ons. Die begonnen allemaal tegelijkertijd zo'n audio guy te luisteren. En toen zag ik, ik stond daarachter en toen zag ik opeens al die hoofd opeens naar linksboven gaan. Het was net alsof ik aan een tenniswedstrijd zat te kijken, dan weer <laughs> naar rechts, naar links. En dan, toen dacht ik, van ja, dat komt gewoon omdat iemand zegt, links ziet u een klomp. Dat stond in de middeleeuwen voor het verlangen naar het land en zo. Weet je, ik zeg maar wat. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen, maar dan op, een ande, op mijn manier. Ja, en, en, toen ja. Ben, en toen ben je in een half uur door dat museum gegaan. Heb je. Kreeg je bij alles een associatie of waren er ook werken waarvan je dacht... Nou, nee, er zijn ook, nee, ook dingen die echt te bekend zijn, bijvoorbeeld. Maar uh, bij de aardappeleters staan er wel in, bijvoorbeeld. En dan ja. terug je bij Arlen. Ja, maar die, riep, die aardappeleters die riep gewoon een verhaal op... dat ik met mijn ex-vrouw in een soort claustrofobisch klein boerenwoninkje terechtkwam. En dat zij midden in de kamer vroeg... na een stilte van ongeveer twintig minuten... hebt u hier ook een toilet? <lacht> en dat was, dat, was een lekker, dat was een lekkere opener. Dus dat, dus, dus dat kon wel? Dat, maar... zag, dat zag ik wel zo. Dat ik zag al die mensen aan die tafel zitten. Dat is gewoon de slechtste zin ooit. <lacht> Misschien wel in een gezelschap. Maar welk werk was er bekend voor je? eens um, dus even kijken... Nou, veel, toch wel veel van Van Gogh. Weet je, hm. Zonnebloemen en zo, daar heb ik me niet... Uh, daar kon je niet onmiddellijk uh, eens bij verzinnen. Uh, uh, uh, uh, ja, dat, daar ben ik denk ik ook te gekleurd. Uh, maar het kwam uit gewoon... Ik, Nogmaals, echt uit heel onverwachte hoek kwam het voor mij. Word je als bezoeker daar gedwongen om naar jouw observaties te luisteren? Nee, als het vrijwillig Je wordt vastgebonden thuis. Er staat inderdaad iemand die doet je arm op je rug. En dan moet je kijken, anders breken ze hem. Heb je ook al gekeken hoe mensen reageren als ze rondlopen met je audio? Dat is een beetje moeilijk. Dat is natuurlijk ook uitermate gênant. Masker op. Ja, ja, je bent redelijk herkenbaar inderdaad. Ja, nee, het is, het, je, je kent die zaaltjes wel in, in musea. Van dat, dat is nou niet, zeg maar, dat je... Ja, of ik zou er als glazen worden. Als een post of zo? Ja. Maar nee, ik, kreeg wel, ik, kreeg, ik zit op Twitter uh, en daar kreeg je gewoon heel directe uh, reacties. En t, tot nu toe vindt uh, vind iedereen het volgens mij ja. uh, leuk om te doen, ja. Hoe kijken jullie, uh, Govert, als jij in een museum loopt? Heb je dan ook dit soort associaties? Nou, wel die, die, die vrees die ik herken van heb ik nou wel lang genoeg gekeken? Ja, ja. Zo, dat vind ik wel zeer herkenbaar. Je ja, wordt geacht naar uh, dingen te zien in een schilderij... waar, soms, waar je gewoon echt even helemaal niks ja. in ziet. En uh, dat je dan uh, overhoord gaat worden. en zo. Dat, dat, dat, dat gevoel herken ik wel heel sterk. Uh, ja. Het lijkt me heel erg leuk om gewoon met puur andere associaties... dus uh, om daar, daarmee rond te lopen van, van, van iemand anders. Over het uh, overdag vind ik ook wel erg stil in musea. Dus behalve als je dan zo'n gids hebt, maar dit is nou ook, je hebt in totaal iemand anders die ook meeassocieert. Dat is misschien ja. wel heel erg leuk. Ja. Ja. Meneer Hoedemaker? Nou, het, het, het aardige is dat, de, dat wij ook heel veel met die problematiek bezig zijn. Het is altijd heel veel mensen kijken zonder ja. te zien. Uh -huh. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ook, wil... in uh, ook in de dierentuin? Ook in de dierentuin. Of heel fijn, want dan zien ze wat ze zelf willen zien. Ja, maar even zonder erbij na te denken. Het niet realiseren wat je ziet. Ik fietste gisteren, moet je aanspreken in de polder bij Soest. Daar staat een dode boom en daar zitten vijftig aalscholvers in. En dat tegen dat licht. En iedereen fietst daardoor. Ik ga stilstaan. Niks schitterend. En de, dat is inderdaad ook die problematiek. Want als je het dan hebt over Van Gogh. Hè, dan, wat, wat is nou de fascinatie voor Van Gogh? Ik denk alleen de publiciteit. Dat die 40 miljoen waard is. Want als je het werk als schilderij gaat bekijken. Nou, dan kun je hele andere associaties hebben als het kunst is. Nou, ik hoor alweer verhaaltjes. Als u als luisteraar uh, kans wil maken op het boek, ga dan even naar de website. Dit is de dag, punt nu. The most simple words we say Come out wrong anyway And it's loving us of so mine It's easier to hurt someone you know. Jovanka, drop it. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zo, zo veel ethische problemen. zwart wit. Ja, gisteren werd duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer... het verbod op godslastering wil afschaffen, filosoof Govert Buys van de Vrije Universiteit. Is er ooit iemand veroordeeld op dat artikel? Uh, nou, uh, er zijn wel diverse processen geweest, enkele overigens, niet veel. Echte veroordeling, ik geloof dat dat uiteindelijk meegevallen is. Uh, met het beroemdste proces was natuurlijk dat van uh, Geert van der Dreven, uh, het ezelsarrest. Uh, en uh, die is uiteindelijk vrijgesproken er ook op. Uh, ja, dus we hebben hier te maken met een wetsartikel waarop nog nooit iemand veroordeeld is, vermoedelijk. Voor zover ik weet is er eigenlijk nauwelijks of misschien één of twee keer in het voor, voor de jaren zestig is het dan geweest. Uh, maar voor zover ik weet is er nooit iemand op, op, echt op uh, veroordeeld. Is dat op zich uh, al geen uh, reden om het af te schaffen? Dat zou op zich al een reden kunnen zijn. Zij dat er ook wel andere artikelen zijn waar die heel, soms, soms heel weinig gebruikt worden. We, weet je er toevallig uh, nee, nee, maar ik weet wel dat, gewoon dat het, uh, er, zit, er, zit, er zit heel veel potentiële gevallen in het wetboek van, van de strafrecht En het niet, niet alles doet zich altijd voor. Dus, uh, ja. nee. Dit zou een reden kunnen zijn om het af te schaffen. Weet je er meer? Nou ja, ik denk dat de belangrijkste reden is eigenlijk wel die men uh, aanvoert, voert, voert, is van nou eigenlijk is dit een. Uh, een, een ongelijkheid die hier in het wetboek van strafrecht zit, omdat sommige mensen geloven wel en anderen niet, en dan worden die wel beschermd. Dus uh, zeg maar de gelovigen wordt wel beschermd tegen de aanvallen van de ongelovigen en omgekeerd de ongelovigen niet beschermd tegen aanvallen van het gelovigen. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk denk ik de, de, de, de, de belangrijkste. En vind je dat een daarvoor. goed argument? Vind ik wel een goed argument. Ja. Uh, een wet moet natuurlijk voor iedereen gelijk zijn. En euh, nou, dat is wel interessant. Dit, dit, het, het, wets, dit wetsartikel 147 is er ingekomen in de jaren uh, 30. Dat heeft uh, de grootvader van de huidige Piet Heijn Donner uh, gedaan. <laughs> uh, toen er een aantal jaar in een communistisch uh, tijdschrift uh, een aantal ja, cartoons verschenen uh, enzovoort. En uh, nou, dat, dat, dat, dat kon toen. Er was toen geen wettelijke bepaling. En toen dacht hij van nou dat moet toch eigenlijk niet kunnen. Omdat mensen daardoor gekwetst werden. Omdat mensen daardoor gekwetst ge, ge, ge werden. Uh, en uh, nou, dus in die tijd, dus dus en eigenlijk is het tot aan de jaren zestig is het dus af en toe is het uh, is er iets over uh, een proces geweest. Uh, daarna eigenlijk niet meer echt ge, dat er iets uh, fundamenteel mee, mee gedaan is. En wat wel interessant is, dat is dat een ander wetsartikel uh, behoorlijk opgetuigd in die ze eigenlijk vanaf de jaren zestig eigenlijk. Uh, dat is namelijk artikel 137. Uh, Waarin eigenlijk hetzelfde is, zeg maar in een veel breder kader. Daar worden zeg maar. Uh, ja, als ik het hier even. Het, uh, uh Aanzetten van haat of discriminatie uh, tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Uh, dus er wordt een hele rij van moties. op grond daarvan mag je mensen dan niet, mag je mensen niet uh, uh, openlijk uh, beledigen. Maar dan is het eigenlijk dubbel op. Dus, dus geloof, in uh. die zin kun je zeggen: en dat, is, dat, dat wetsartikel 137 dat is dus weliswaar bijgehouden. Er zijn nieuwe groepen, die, die gehandicapten zijn er pas geloof ik in 2005 ingekomen. Hmm. Uh, en daar is dat andere wetsvoorstel, of wetsartikel, uh, is een beetje achterhaald. Omdat men dus ook inderdaad dat uh, godsdienst en levensovertuiging. daar in de jaren 70 trouwens ingezet heeft. In artikel 137. Okay. Dus, uh, en ja. hoe komt het nou dat die discussie dus ieder om de paar jaar weer opflikkert. Op over, op de, over deze afschaffing van dit artikel wel of niet? Want dit is niet de eerste keer dat die discussie gevoerd wordt. Nee, die wordt de, om, om, om, de, om de paar jaar weer, uh, weer uh, gevoerd. En er zijn natuurlijk argumenten voor en, en uh, tegen. Ik kan er ook, ook wel wat argumenten voor noemen. Maar wel om die Steeds uh, weer weer opkomt, is natuurlijk dat Nederland fundamenteel veranderd is. Hè, met een uh, van een religieuze uh, meerderheid uh, meerderheidscultuur is het naar uh, een seculiere meerderheidscultuur uh, uh, gegaan. En uh, ja, regelmatig zijn er wel pogingen geweest... maar als het CDA in de regering zit bijvoorbeeld... dan uh, maakt dat niet heel veel kans. Nee, en het is natuurlijk uh, weer echt opgevlakken... toen Theo van Gogh werd vermoord... en Piet Hein Donner daarna zei... misschien moeten we uh, ja. dat wetsartikel weer eens een beetje gaan reanimeren. Ja, dus toen was het inderdaad toen was het, nou ja, al, al tijdenlang... Omdat uh, Mohammed een, uh, B. te zeer gekwetst zou zijn toen door Theo ja, van Gogh. Ja, ja, ja, ja, dus daar is het eigenlijk toen weer, uh, weer op, op, op, opnieuw weer op de agenda uh, uh, gekomen... Uh, en toen zei de ander, van nou, daar moeten we er juist van af. Want er moet ook zeker er moet de vrijheid van meningsuiting. Dat, moet, dat wordt altijd tegenover elkaar gezet. Hè, maar de vrijheid uh, om niet. Of eigenlijk het recht om niet gekwetst te worden tegenover de vrijheid van uh, meningsuiting. Uh, en eventueel betekent dat een recht om te beledigen. Hè? Mag dat dan eigenlijk? Uh, nou in feite is er wel iets als een uh, recht om te beledigen. Uh, uh, dat kun je dat nooit zo wettelijk zeggen. Maar die vrijheid van meningsuiting is wel heel fundamenteel. Uh, ja. En. Uh, Daarnaast is er vrijheid van godsdienst. Maar dat betekent niet altijd dat, zeg maar, uh, dat, dat godsdienstige gevoelens niet gekwetst mogen worden. Uh, omgekeerd, omdat dat, ja, dat gebeurt ook in de samenleving één keer. Uh, en dat is, wel, dat is altijd een kwestie van, van afweging en uh, balans. Uh, ja, Zouden we bijvoorbeeld in plaats van godsdienst. zou je dan uh, ras- of uh, antisemitisme-bepalingen enzovoort. Dan merk je al hoe gevoelig dat kan, kan uh, liggen. Ja. Ja. Dus een bepaalde bescherming is wel nodig. Maar ik denk dat artikel 137 een uh, ja, hele, hele goede, bied. hele goede ja. bescherming biedt. Anderen hier aan tafel en... die zeggen van, van mij mag het wel blijven. Nou, het is natuurlijk als je de vrijheid van meningsuiting... Ja. Waarom moet dat altijd zo provocerend zijn? Dat is natuurlijk... Je moet je eigen verantwoording toch kunnen nemen. Ik bedoel, anno 2012 weten we toch... Ieder normaal denkend mens weet wat wel en niet kan. Maar vrijheid van meningsuiting hoeft toch niet per se provocerend te zijn? En op gegeven... Nee, dat is een andere vraag. Kijk, het is... Uh, uh, het hoeft niet provocerend te zijn, maar je hebt wettelijke normen die in het strafrecht staan. Zeg van, daar kun je de gevangenis voor ingaan. En je hebt fatsoensnormen. En uh, het zou wel ongelukkig zijn als een overheid, zeg maar, uh, zeg maar fatsoensnormen uh, wettelijk gaat, gaat afdwingen. En daar zit even een heel, heel verschil in. Hey, ik, dat, ik, zeg, dus, ik denk dat er geen. Uh, dat, zeg maar, gewoon in het normale menselijk verkeer, moraal. Uh, dat je niet uh, bewust mensen moet gaan lopen kwetsen. Uh, tenzij het een heel duidelijk doel dient enzovoort. Uh, maar of een overheid. Quetsen dat kan moet nooit gaan, een duidelijk doel zijn. Of een overheid. Uh, nou, nee. Het kan zijn dat je zegt van hier is een pot misstand is hier uh, aan de hand, die krijg ik niet op de agenda... En stel, we hadden het over asielzoekers. Als iemand echt zegt, van ik ga echt hier nou eens tegen die burgemeester. Uh, en tegen de politiek wat hij doet, enzovoort. Ik vind een kunstvorm, he, een bepaalde, dan gaat, het gaat vaak over kunstuitingen, he, enzovoort. Die zijn een bepaalde die provocerend. Zijn. Nou, dat kan wel degelijk een bepaald doel dienen. Het nou, kan om, nodig zijn op, om, iets op, om iets op de agenda te krijgen. En die ruimte die is wel heel erg belangrijk in de samenleving. Ja, Anthony Fountain, net binnengekomen. Ja, uh, nou, waar ik mij dan zo aan storen. Is als we die hier zo, uh, zo beschermend over doen, over die... Uh... Die, die godsdienst of de, de, de, die godslastering is. Deze wet die bestaat ook in andere landen. En wordt daar echt voor hele kwa echt kwalijke dingen gebruikt. Dat verhaal van dat uh, meisje uit, uh, Pakistan. uit Pakistan. voor ja. een aantal weken geleden. En ik denk dat we misschien als Nederland. dan ook de verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen. om te laten zien: van ja, maar jongens, op zo'n manier moet dat niet. Maar dan hem is zelf weg, dan ja, moet je hem ook want, weghalen. Want wij kunnen daar moeilijk kritiek hebben daar. als we hem hier zelf ook gebruiken. Ja. Al zijn de, de, de, de, de straffen anders. Het principe blijft hetzelfde. Nico Dijkshoorn? Hoe kijk jij naar het hele debat? Ja, ik snap gewoon, uh, ik snap helemaal niet dat je, je hoe dan ook gewoon gekwetst kunt voelen. Iemand niet. anders, nee. Ze maar ja, nee, maar nee, zo, zo zit het wel gewoon Jij in bent elkaar niet te wetzen, Als we hele nou, lelijke ja, dingen maar, over ik, je kinderen zeggen. Ja, maar ik bedoel, dan, dan, dan, ik zou dan nooit zeg maar, de behoefte voelen... om met de wet in de hand de anderen het zwijgen op te leggen. dus is een dus, nietzijdig voor jou? het Nee, dat, ja, en ik vind, ik vind ook niet dat je het daarom uh, moet doen of moet kunnen. Maar ik, weet, die, die, die hele gevoeligheid, uh, die, die snap ik gewoon niet. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. En Anthony Fouten, u hoorde hem net al. Jij gaat zo een appeltje schillen. Waarover, Anthony? Hey, ik ga een appeltje schillen met de LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie... koepelorganisatie van Nederlandse boeren over biobrandstof. Uh, laatste week een discussie eigenlijk over het feit dat het helemaal niet zo goed is voor het milieu... Uh, en ook andere kwalijke effecten kan hebben. En er zijn een aantal mensen die zeggen nou dat dat, dat moet eigenlijk weer afgeschaft worden... die verplichte bijmenging. Daar ben ik het mee eens. Met verplichte de bijmenging? Nee, in principe moet je dus tegenwoordig voor diesel en benzine... moet er een bepaald percentage vanuit biobrandstof of aan toegevoegd worden. En dat leek iedereen altijd iets, iets heel goeds. Voortschrijdend inzicht laat zien dat er eigenlijk weinig voordelen aan zitten. Maar LTO zegt dat dat, dat loopt wel los. En daar wil ik graag mensen een uh, gesprekje over. Oké, okay, nou dat gaan we zo na drie uur doen. En uh, heeft u vanavond geen zin om te koken... Over, maar ook niet in een kleffe magnetronmaaltijd uit de supermarkt? Blijf dan zeker luisteren, want Jan Tij Bakker heeft voor u de oplossing. Dat zometeen meteen na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 Hoe dichtbij is armoede? Het staat er weer niet op en ik kan er nu echt niet meer tegen. Hoe gaat de westerse wereld ermee om? Een pak luiers ja. is één vaccin. Is er een oplossing? Wij gaan als bewoners een aantal taken van de gemeente overnemen. Een andere kijk op armoede. De hele week ook op Radio 1. zo armoede? Meer weten? Ga naar radio1.nl. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu.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 Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is Radio 1.